Hmm. Je luisterde naar de vier mozzarella sticks? Kom ze lekker halen bij McDonald's. Open nu je spaarrekening bij ASM Bank en krijg 50 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DHB. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen dan een jaar geleden worden verdacht van geweld tijdens de jaarwisseling, heeft Justitie net bekendgemaakt. Het zijn er ruim 170 tegenover 120 verdachten vorig jaar. De hebben bijvoorbeeld agenten en brandweermedewerkers aangevallen met vuurwerk of spullen gesloopt. Amateurvoetballers kunnen dit weekend thuis blijven, want hun wedstrijden gaan allemaal niet door. De KNVB heeft besloten de wedstrijden te schrappen vanwege sneeuw op het veld. Ook de wedstrijd NEC-FC Utrecht overmorgen gaat niet door, net als vijf wedstrijden in de Eerste Divisie. Het openbaar vervoerbedrijf in Rotterdam heeft besloten de bussen de rest van de dag binnen te houden. Het is niet veilig genoeg de weg op te gaan. Metro's en trams rijden wel in Rotterdam. Ook in de provincie Utrecht rijden de rest van de dag geen bussen. Net als Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Zuid-Holland. En het winterweer waar we middenin zitten kost KLM een kapitaal. Tientallen miljoenen, denkt een luchtvaarteconoom. De kosten zitten in gemiste opbrengsten, uitwijken naar andere vliegvelden... en hotelovernachtingen voor gestrande passagiers. KLM zelf wil nu nog niks zeggen over de schade door het winterweer. Het weer van Weer Online. De meeste sneeuw in het oosten, in het westen vooral natte sneeuw of regen. In een groot deel van ons land geldt code oranje. Het is min 1 tot plus 3 graden. Morgen minder buien en overal boven nul. En dit was het nieuws op Slam. Nou, ik mag geen financieel advies geven, maar het is een slechte dag om aandelen te kopen voor KLM. Denk ik zo, hè? Geen financieel advies. Eens even kijken naar de wegen. Flitsmeister meldt een vertraging op de A67 Eindhoven Turnhout vanuit de hoogte Randweg N2 West richting Eersel. Eersel minuten extra, dat valt allemaal best wel mee. Eén flitser A13 Rijswijk Rotterdam bij 6.8. Hou er rekening mee dat toch aardig wat wegen ook wel gewoon dicht zijn trouwens hoor. Bijvoorbeeld de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Die is dicht vanwege de spoedreparatie. Uh, omrijden doe je de afritten Lelystad Noord en Zwift. De A12 bijvoorbeeld Utrecht Arnhem uh, richting uh, Grijzoord bij knooppuntje daar. Dat is ook een ongeluk gebeurd. Het is ook dicht. Dus uh, check even je uh, Maps of Google kaarten.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 At your travel agency and at mindshift.com. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Slam. Thomas van Empelen. Ingesnield, niet ingesnieuwd. Eén ding is zeker: wij hebben de allerlekkerste hits voor de woensdag. Mario, zometeen alles Alesso, Sasha. Eerst Route 94. his stories you know that they're all lies bad as you are you stick around and i just don't know why if i was your man baby you never worry about what i do i'd be coming home back to you every night doing you right Type like of woman deserve good things. This for the diamond, a rain. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Uh, baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let. Me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 Bangs. This one a handful of rings. Baby, you're a star. I just wanna show you you are. You should love me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Oh, baby, good love and protection. Oh, make me your selection. Show you the. deze dagen, Maar muzikaal gezien konden we ook even geleiden Mario bij Slam en Let Me Love You. Die andere Mario, de loodgieter, weet je trouwens wanneer die is ontstaan voor een game? Ah, mocht je een keer een hebben, het zal niet deze week zijn denk ik, want veel afgelast. Maar, zoals we veel, eerste game, loodgieter Mario, Donkey Kong uit 1981. Zo, weer wat eh, kennis voor die grijze massa in die bovenkamer. Op deze ondergesneeuwde dag hebben wij zometeen Robin Schultz, Kiddo, All We Gas, Nagetta en BB Rexha.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 Walk me out of this life institution. No, crying my best buddy. Slam, Robin Shields, Kiddo en All We Got. Robin Shields zijn carrière had niet kunnen beginnen zonder een Nederlandse zanger. Klein raadseltje, weet je nog wie trouwens? Welke zanger uit Nederland heeft ervoor gezorgd dat Robin Shields zijn carrière kon beginnen? Het was Mr. Props. En ja. uiteindelijk maakte Robin Shields namelijk deze remix van Waves En die ging heel Europa door en op heel veel plekken op nummer 1 terecht gekomen. Dus we kunnen wel zeggen, zonder die single van Mr. Props was er geen Robin Shields geweest. Dat is ook nog een hele rare andere DJ-naam, DJ copy, DJ namelijk. Nou ja, wel copy copy om daar een remix van te maken en zorgt ervoor zijn succes. De woensdag van Slam, Eva Max, Kings and Queens, hoor je naar Topic, Fireboy, DML, dit is Buddy. I don't want actions, I want face to face. Right there, right now, don't want to no be Time for whatever, whatever it takes. What you say.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 Kings and Queens hierbij slim Kijk, ik wil er geen belspelletje van maken. Maar uh, ja, ik ben best wel gewoon. Ik heb last van mijn keel. Het gaat eigenlijk niet zo goed met mijn gezondheid technisch. Ik loop de hele week al te strijden. maar weet je, Ik hou niet van opgeven. Ik vind opgeven, als je hebt één leven, daar geloof ik helaas in. Dus dan moet je ook even gaan doorknokken af en toe. Uh, maar het is een strijd om met mijn stem hier verstaanbaar op de radio te zijn. Uh, gelukkig uh, lukt dat met wat middeltjes hier en daar. Uh, cola en uh, thee wel redelijk. Uh, maar zometeen doen we een nieuwe editie van iets wat deze week wel heel belangrijk is. Namelijk, de gok van je leven. We sturen je met drie vrienden naar Las Vegas. 2.026 euro casino te goed. Rood of zwart, jij mag kiezen en dat gaan we zo meteen al even oefenen. En om jouw eerste fiche te pakken, om kans te maken in dit finale spel, dat gaan we zo meteen doen.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 Het uh, is dus iets over half drie, weer online weerbericht voor je. In het oosten valt er nog de meeste sneeuw op dit moment, met lichte vorst ook. Aan zee is het uh, op dit moment tussen de 2 en 4 graden. En toch kan het nog sneeuwen, dat wordt dan wel papperig. Uh, vies woord eigenlijk, ook papperig. Uh, vanavond uh, regen of winterse buien. Morgen dan begint de dag droog en later volgt regen. En in het noorden en oosten valt dat weer als sneeuw. Dan even kijken naar de wegen. Ah, ellende, 100 kilometer. Er zijn uh, heel veel kleine mini-vertragingen. Want mensen rijden langzamer, maar de echte vertragingen krijg je hier. De A2 Maasricht-Noord richting Eindhoven voor Batadorp vanuit De Hoogt Ongeluk gebeurt 13. A58 Berg op zomer richting Tilburg voor Ulverhout 19. En de N46 Eemshaven-Groningen tussen de Eemshaven en Stedum. Daar 12 minuten. Ook nog even de verkeersinformatie van de AVB erbij pakken. Namelijk ook daar problemen. Eens even kijken. De, vooral deze is eigenlijk ingewikkeld. Als je vanuit Groningen richting Amsterdam wilt. Of door Lelystad. Tussen Lelystad en Emmeloord. Vanuit Lelystad-Noord richting de Ketelbrug is de weg dicht. Dat is even belangrijk om te weten. Verder met de muziek bij Slum: Thomas van Empelen. Ja, die problemen de hele tijd. Gewoon lekker muziek draaien. Hier ronde van de gok van je leven. We sturen je naar Las Vegas. Nelly Furtado naar Taylor Swift.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 Blue. Chivalry is dead, but he's still kinda cute hey.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 Let's do it again Positiv Nio Music Mix Marathon Drag. Drag of, the of The Week Armin van Buren en Klokkenbach Sun shines on me Wat een trackie, ik zegt. Armin van Buren, Klokkenbach, De Mix marathon, Track of the Week, The Sun Shines on Me. We gaan het doen, nieuwe ronde. Van de gok van je leven, we sturen je naar Vegas. De gok van, van je leven. Viva uh, Las Vegas, baby. Aan de lijn, Kiki, 23, uit Eindhoven. Goedemiddag. Goedemiddag, hi. Ja, je zit in de auto, ik zei nog, zet de telefoon niet op luidspreker. Maar hou de radio ook uit, want dat gaat niet werken. Nee, ik ja. hou hem uit. Oké, okay, heel goed. Ja, je moet die vriend even hard uh, toespreken. Want, nou ja, tegelijkertijd misschien niet... Je bent huismoeder. Wat leuk, je hebt nog nooit een huismoeder aan de lijn gehad. Op 23 jaar oh. leeftijd. Wat heerlijk. Nou, moet de eerste keer zijn, toch? En uh, ik belde jou van tevoren eventjes en toen zei je, uh, Mijn vriend doet klusjes met klanten. Dat vond ik erg bedenkelijk uh, klinken, maar ik wilde niet verder vragen. Kan dat nu wel? <laughs> <laughs> nee, gewoon normaal uh, de tuinplanten. <laughs> Ja, ik hoor niet wat je zegt, maar het is oké. Okay. Uh, Klusjes oh. met klanten, een heerlijke baan. Uh, Kiki, 23 jaar uit Eindhoven. Uh, we hebben een trip voor Las Vegas uh, klaar liggen. Je kan fietsjes winnen hier bij Slam. Richting het finale spel. dat is 22 januari. De gok van je leven. 2026 euro casino geld gaat mee. Voor uh, jou en uh, drie vrienden mocht je het uh, winnen. En we gaan nu alvast ja. even spelen. Rood of zwart? Ik heb een roulette tafel hier staan. Die gaat zo meteen draaien. En dan mag jij het zeggen. En dan pak je een fiesje en dan kan je dus doorspelen. Ja of te nee? Oké. Okay. Kiki, 23 jaar, uit Eindhoven. Huismoeder. Um, je mag het gaan zeggen. Voor welke kleur ga je spelen? Rood. Rood. Oké, okay, dan is het aan mij om even lekker dit aan die tafel te gaan draaien. Jij zegt rood. Oh, dat moet ik even opnieuw doen. Hij moet mooier spinnen. Ja. Waar gaat hij? Jij zegt rood. Waar komt hij op terecht? Je hoort het geluid van uh, een balletje wat is gevallen. En ik heb nieuws, Kiki. Het is fout, helaas. Oh, jammer. Ja. Verdorie. Ja, maar speel vooral nog een keer mee. En heb je nog even een leuke Eindhovense uitspraak om mee te eindigen? verdomme. <lacht> Ook kans maken. F-Vegas plus je leeftijd met de Slam-app. En win een trip naar Las Vegas. Slam.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 Your life. When I lose control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 Sure. ja web app en smart speaker slam Your now. me like the Klaar was met Server Larsen, kon ze toch nog even met dit op de proppen. Goed hoor. Midnight Sun hier bij Slam is bijna drie uur. Dat betekent zometeen het nieuws. En er is nieuws over de NS. Die doet namelijk morgen ook een aangepaste dienstregeling. Meer zometeen. Dit komt eraf. Slam coming up. En Gigi Lacastina zometeen en ook Lady Gaga. En Calvin Harris.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 Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werken bij.aliander.nl. vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de Supervoegboekzale.